Eo, de nacht op één met het anker. Ja, goede nacht, dames en heren. Wat uh, mooi dat u luistert naar de nacht op één. We hebben een uh, bewogen dag achter de rug, dat kunnen we wel zeggen. En we hebben net uh, bij Casaluna nagedacht over onze omgeving als het ging om ontwerpen. Wij gaan vanavond en vannacht, bedoel ik, gaan wij doorpraten over ons omgeving als het gaat om mensen. Hoe, uh, hoe gaan we met elkaar om? Nou nee, dat is wel heel erg open. Wij gaan het hebben over hoe we elkaar kunnen helpen. We hadden vorige week Hans van Dijk de gast in Dit is de Dag. En uh, Hans van Dijk is inmiddels met pensioen. Maar in plaats van dat hij zijn dagen slijt met uh, vissen, met golven, met schilderen, met ritjes maken, wandeltjes maken, is hij... Uh, een project gestart. En dat is het schuldhulpmaatjesproject. En daar uh, hebben wij in dit is de dag over gesproken... naar aanleiding van uh, een groeiend aantal mensen... wat in de schuldhulpverlening zit. Het schuldhulpmaatjesproject, dat gaat er straks... Uh, gaan we er even naar luisteren, hoor. Dan, dat legt hier nog wat meer uit. Maar dat is een project waarbij mensen, andere mensen... helpen om hun leven weer een beetje op de rit te krijgen. En dan gaat het om het wegwerken natuurlijk van schulden... maar ook om de formulieren en administratie in orde te krijgen. Misschien zelfs een beetje helpen bij het zoeken naar een baan. Allemaal dat soort dingen. Zo'n maatje die is uh, van grote betekenis voor iemand die uh, best wel even in de problemen zit. Er zijn wel meer van dat soort uh, mensen die uh, heel belangrijk kunnen zijn in hun leven. Uh, die uh, heel praktisch helpen. Soms even met een verhuizing, soms even met schilderen of even helpen met boodschappen doen. Ik heb, zelf altijd, uh, ik heb mocht ooit eens een keertje uh, krant lezen in een bejaardenhuis. Dat vond ik grandioos. En uh, er zaten allemaal uh, dames aan tafel die zelf niet meer zo goed de krant konden lezen. En als je dan een lokale krant leest en met elkaar het nieuws doorspreekt... van wat er allemaal gebeurt in zo'n week. Ja, het is ontzettend leuk. En uh, nou ja, ik, ik vond het zelf ontzettend leuk ook om zoiets te mogen doen. En je merkt ook dat dat uh, voor die mensen ook even wat, wat betekende. Nou, wij gaan daar uh, vannacht over hebben. Hoe kunnen wij uh, elkaar op een goede manier helpen? Heeft u een mooi verhaal over iemand die u heeft geholpen? Heeft u zelf uh, eens een keertje uh, geholpen? Heeft u... Uh, al heel lang het voornemen om eens een keertje wat te gaan doen. Dat hij in hun omgeving iets ziet dat hij zegt... ja, nou dan zou ik eigenlijk zo graag eens een keertje mee in de slag willen. Waarom doet hij dat dan niet? Of wat heeft hij nodig om het wel te gaan doen? Nou, over dat soort onderwerpen gaan wij vannacht eens praten. Het gaat over vrijwilligerswerk, maar het gaat eigenlijk ook over... nou ja, wat zien we bij elkaar? En wat kunnen we praktisch voor elkaar betekenen? We leiden de nacht in met, ik denk wel, de meest toepasselijke plaat. Ik moest er direct aan denken toen we op het onderwerp kwamen. Dat is uh, With a Little Help for My Friends van Joe Cocker.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 I don't want to learn happen Dat was het. Scheurende stemgeluid met, uh, nou, minstens al scheurende band erbij... van uh, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. En dat is ook waar wij het vannacht over gaan hebben met elkaar. Over het helpen van elkaar. En uh, de inspiratie daarvoor was het gesprek... wat Elspet Gruteke vorige week donderdag had... met Hans van Dijk in Dit is de Dag. Dat is middags op Radio 1 bij de EO. Uh, hij is na zijn pensionering het schuldhulpmaatjesproject begonnen. En in tijden van crisis wil het uh, nog wel eens fout gaan... met mensen in de financiën... En er komen dus ook steeds meer mensen in de financiële problemen. En uh, Iemand als Hans van Dijk die staat dan klaar om die mensen uh, te helpen. Want het kan gewoon zijn dat er bepaalde rekeningen betaald moeten worden. Dat er uh, post opengemaakt moet worden. Dat er orde moet worden gebracht in de administratie. Nou weet ik niet al wat er nodig is. Hij is dat gaan doen. We gaan zo eens luisteren naar zijn gesprek. Hij is uh, voor mij uh, een inspiratie geweest om vannacht eens met elkaar door te gaan praten. Over hoe dat nou is om elkaar te helpen. Uh, in de vorm van vrijwilligerswerk. Of misschien gewoon dat je denkt, nou, de buurvrouw die kan ook wel weer eens even een goede maaltijd gebruiken. Ik kook eens even een beetje extra vannacht. Heeft u mooie verhalen waarin u bent geholpen... of waarin u andere mensen heeft mogen helpen? Nou, dan zijn we daar vannacht benieuwd naar. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het gesprek... Eh, eh, wat vorige week in Dit is de Dag was. Want weet je wat het is? Op een gegeven moment kun je niet meer gewoon denken. Want het is eigenlijk de, uit die crisis, hè, is dit gekomen. En ik snap er helemaal niks van. Dan denk ik, daar, wat heb ik toch fout gedaan... Wat heb ik fout gedaan? Maar ik kan er niet achter komen. mevrouw die eerder in onze uitzending vertelde hoe het voelt om diep in de financiële schulden te raken. In haar geval ontstond dat bij de verkoop van haar huis. Ze hoort bij de 80.000 Nederlanders die niet meer kunnen rondkomen. Ik praat erover met Hans van Dijk, van harte welkom. U werkt als vrijwillig schuldhulpmaatje. Wat dat op inhoudt, dat horen we zo meteen. Maar eerst maar eens even naar de oorzaken van het feit... dat steeds meer Nederlanders dus niet meer rond kunnen komen... in de schulden raken. Wat denkt u dat de oorzaak daarvan is? Nou, dat is natuurlijk niet uh, één oorzaak, er zijn uh, meerdere oorzaken. Ik denk dat één van uh, ja, toch wel grote oorzaken is... Uh, ja, de ons allerwelbekende crisis... Uh, op allerlei punten moet er bezuinigd worden. Uh, denk even aan minder subsidies, uh, dingen die sluiten. Wordt, uh, vanmorgen hoorde ik weer uh, bij ons in namens Ik eens alle buurthuizen uh, sluiten. Dat soort zaken. Dus de, ja, de, alle gevolgen van, van de crisis treft ons allemaal. En zeker de, ja, de wat minder uh, dat krachtige, die gaan dat dubbel merken, denk ik. Ja. Want zijn het vooral mensen aan de onderkant. die uh, in de problemen komen? Of gaat het door de hele samenleving? Nee, het gaat door de hele samenleving heen. Ook uh, de middenstand, om het zo maar even te zeggen. die hebben het ook moeilijk met een zaak. Uh, het probleem om, om de zaak overeen te houden en uh, sluiten, failliet, faillietse zijn duidelijk meer geworden. Uh, echt door alle lagen van de bevolking heen zie je het gewoon gebeuren. Ja. U heeft ervaring, u bent uh, lang diaken geweest in een in kerk in Amersfoort. En net opgeleid ook tot schuldhulpmaatje. Wat is een schuldhulpmaatje? Een schuldhulpmaatje is iemand die uh, begeleiding biedt aan uh, mensen die uh, in de schulden dreigen te komen. Uh, mensen die uh, begeleiding nodig hebben bij het uh, op orde brengen... en het op orde houden van hun financiële administratie. Mensen die uh, wellicht uit de schuldsanering komen en vervolgens geen uh, begeleiding meer krijgen... en ja, die weer op, zich, op hun eigen benen moeten staan... en die daarin gewoon een stukje begeleiding nodig hebben. Ja. En bent u dan ook financieel deskundig? Heeft u zo'n soort achtergrond? Of nee, nee. Wij, wij hebben ook uh, wat ik zeg, wij hebben geen cliënten, wij hebben alleen uh, uh, zorgvragers. En wij zijn dus ook maatjes. Ja, ik ben dan mezelf coördinator. Uh -huh. uh, maar goed, ik heb wel de opleiding meegemaakt ook. Uh, wij zijn maatjes. Dat, en dat woord zegt al eigenlijk al genoeg... Uh, wij willen dus echt naast mensen staan. En, en ook vanuit dat oogpunt uh, die hulp verlenen. Ja, Waarom vindt u dat zo belangrijk om dat te benadrukken? Dat u naast de mensen staat en dat het geen cliënten staat? Uh, wij doen het vanuit een uh, ja, bewogenheid, uh, vanuit ons hart. Uh, dat we ja, mensen willen helpen om weer op, ja, op eigen benen te kunnen gaan staan. Oh. We zijn geen koude schuldsaneerders. Wij hebben ook niks met sanering te maken. Zodra er sanering... Aan de orde is, dragen wij het over aan de professionele hulp, uh, soni, uh, hulpverlening. Ja, dus u wilt mensen ook uh, als gelijken zien dan. Dat, ja, komt... precies. Ja. Ja. En uh, wij komen niet alleen maar financiële problemen tegen, we komen. Uiteraard ook andere problemen tegen. En dat, dat kan van alles zijn. Ja. En daarvoor hebben wij dus ook onze. Ja, ik spreek vanuit de diagonale antenne. om te kijken en te luisteren wat is hier aan de hand. Uh, en vaak is het meer dan alleen wat financiën of dat soort zaken. Ja, wat, wat voor dingen moet ik denken dan? Nou, denk bijvoorbeeld uh, relatieproblemen, uh, verslavingsproblemen, uh, sociale problemen. Mensen weten de weg soms niet. Uh, kinderen kunnen problemen veroorzaken of in de, buurt, in de buurt problemen krijgen. Al dat soort zaken zullen we ongetwijfeld ook tegenkomen. En het is goed om als een maatje daar ook op gespitst te zijn... dat, dat je dat tegen kunt komen en dat ook bespreekbaar kunt maken. Ja. En dat je daar ook dan iets in kunt betekenen. Ja, want stel ik, ik heb financiële problemen, ik heb schulden... ik ben mijn, mijn baan kwijt, ik kan mijn huis niet meer betalen... en, en u komt bij mij over de vloer. Waar, waar begint u dan? Uh, nou, allereerst gaan we uh, wat beter inventariseren... van wat is hier precies aan de hand? Uh, en, en, en waar komt dat door? Wat zijn, wat zijn de oorzaken? En dan uh, nou, gaan we kijken van... Is het daadwerkelijk iets van schuldhulpmaatje project? Uh, of is het, uh, het is dusdanig groot dat het onze uh, mogelijkheden ontstijgt? En dan schakelen we samen met de hulpvragen. Of liever gezegd, de hulpvragen schakelen dan de professionele schuldhulpsanering in. En daar kunnen ze wij ze uiteraard bij uh, assisteren en naast na staan. Maar we laten de mensen zelf het, het werk doen. Ja, maar er zijn dus ook wel situaties waarin u gewoon niet meer kunt helpen. Omdat het, uh... Ja, die kom je ongedouwd ook tegen, ja. Was dat veel in, in verhouding? Uh, nou, daar heb ik uh, als schuldhulpmaatje nog niet heel veel uh, ervaring mee. Want ik, ik zal u vertellen: afgelopen dinsdag hebben wij de eerste cursus afgerond. Ja. En het, we zijn nu twee dagen verder. Inmiddels heb ik twee hulpvragen op mijn bureau liggen. Dat dus, oh, <laughs> gaat wel snel. Ja, Dat gaat zeker snel, ja. absoluut. Ja. Had, u, had u ook verwacht dat het zo, dat het zo snel al een, een beroep op worden. Nou, eigenlijk, eigenlijk niet, nee. nee. Uh, want ik vroeg me wel af, van, ja, hoe komen nu de hulpvragen op ons af? En natuurlijk hebben wij uh, wel, wij noemen dat de vindplaatsen. Denk even aan bijvoorbeeld de uh, inloophuizen, de kerken, uh, de voedselbank, de kledingbank. En, en dat soort plaatsen. Ja, daar komen onze potentiële... Uh, hulpvragers vandaan. Ja, ja. En hoe zou... weet u u te vinden dan? Nou, we hebben dus al een keer in de, uh, in de krant gestaan. En al, een artikeltje in, in uh, een aantal bladen ook. En uh, ik, vanmorgen had ik uh, dus die hulpvrager. Ik zeg, mag ik een vraag stellen? Hoe, he, hoe heeft u mij weten te vinden? Ja, ik ben even aan het googelen geweest. Dus, en uh, nou, blijkbaar. Ja. Uh, is dat de hoge medium waarop ze ons kunnen vinden? Ja, ja mensen, daar is dus duidelijk behoefte aan. aan, uh, iets, aan terwijl je aan de andere kant zou zeggen, er is toch ook heel, heel veel hulpverlening. Ja. ja, we hebben een samenwerkingsovereenkomst met uh, wat wij noemen Stassing 51. Dat is een, uh, de officiële uh, schuldsaneringstak uh, uh, van, de, van de gemeente, om het zo maar even te zeggen. En die zijn dus echt van de schuldsanering. Maar we hebben daar een samenwerkingsovereenkomst mee... zodat uh, mensen die uit de sanering komen... dat die uh, nog verder begeleid kunnen worden door ons. Wat daar is uh, van gemeentewegen, natuurlijk geen tijd en uh, geen nee. geld voor. Nee, want dan moeten mensen dan leren, om, om, weer leren omgaan met geld weer... Helemaal... Ja, wij zijn gewoon daadwerkelijk naast de mensen zitten en zeggen... Nou, kijk, dit is een inkomensplaatje. Aan die kant komt geld binnen, aan die kant gaat geld, geld uit. We zetten een aantal kosten op een rijtje. En onderaan de streep zien wij wel of geen verschil. Klinkt vrij we... simpel. Ah, ja, ja. En eigenlijk is dat het ook zo. Zo ja. moet je het ook brengen. En mensen laten zien: Nou, er is dus een, een discrepantie hier. En dit klopt niet. En dus dat moet in evenwicht uh, gebracht worden. En we gaan mensen leren hoe ze dat in evenwicht kunnen brengen. Ja. En de mensen moeten dus zelf ook met voorstellen komen hoe ze dat zouden kunnen doen. Wij we bewaken dat, wij geven wel advies. Maar Mensen moeten aangeven van... nou, bijvoorbeeld, ik doe het abonnement van de krant eruit. Dat gaan wij niet zeggen. Nee. Waarom doet u het? Waarom vindt u het belangrijk om er mee te werken? Uh, ja, ik, uh, waarom doe ik het? Ik ben bewogen met mijn medemens... Uh, en ik wil dolgraag iets betekenen voor een ander. Ik ben inmiddels twee jaar met de FUT. En, en niet dat ik de tijd over heb. Want ik heb zoveel hobby's en belangstelling. Ik, ik kan mijn tijd wel twee keer vullen. Maar ik wil ook naast mijn, mijn eigen dingen... en naast mijn eigen hobby's en, en mijn eigen pleziertjes... wil ik ook iets voor mijn medewens betekenen. Ja. U, u spreekt ook duidelijk, heel, heel duidelijk geen oordeel uit over mensen. Maar ik kan me ook wel voorstellen... dat u misschien wel met, met mensen te maken zult krijgen... waarvan u zelf denkt, ja, het is ook wel je eigen schuld... dat je in de problemen bent gekomen. Hoe gaat u daarmee om? Uh, nou, dat, dat, als wij dat ook echt vinden... dan gaan Gaan nou, we dat toch gewoon zeggen? Ja. We hebben en eerlijk van, ja, u heeft dat zelf veroorzaakt. Maar dat is één. Maar de mensen moeten wel weten waar ze staan. Mm. Maar we spreken ook een traject af. We proberen de mensen een nieuwe toekomst te laten zien... waar we met elkaar naartoe willen. En op basis, nou, op basis daarvan willen we ook een aantal stappen maken, mensen. We maken een soort stappenplannetje voor de nabije toekomst van twee, drie jaar. Van waar wilt u naartoe? En dan op een gegeven moment is dat de bedoeling dat mensen weer gewoon zelf... En uiteraard is dat uh, het hoofddoel... dat de mensen weer volledig zelfstandig hun eigen spulletjes kunnen regelen. Ja. En, en hoe blij zijn die schuldsoneerders met ja. u? Want, want uh, u doet eigenlijk... Van, als ik dat zo extreem nuttig werk, als ik het zo mag zeggen. Uh, en, en u neemt dat eigenlijk uit de handen van die officiële instanties. Wij, Voelt u uh, genoeg waardering uh, daarvoor? Uh, nou, ik doe het niet voor de, zeker niet voor de waardering. <laughs> uh, maar die zullen we ongetwijfeld krijgen. En die krijgen we ook. En wij zeggen ook tegen de overheid. Want wij stoppen er zilver in de overheid krijgt er goud voor terug. Hmm. Hoe, hoort, hoe luistert u dan naar die berichten van vandaag? Dat er dus nog weer meer mensen in de schulden zijn gekomen? Ja, dat, dat hoorde ik ook. Ja. En, en eigenlijk, je ziet het aankomen... Denk even aan de AOW die, die waarschijnlijk gekort gaat worden. Er zijn allemaal, allemaal oorzaken waardoor mensen in de problemen kunnen komen. Er komen steeds meer scheidingen. Een van de oorzaken waardoor mensen in problemen komen. We uh, wegvallen van een partner die de, altijd de administratie deed. De overblijvende partner die weet niet hoe ze het handelen moeten. En uh, laten het even zitten. En binnen drie weken zit je gewoon in de problemen. Zo snel gaat, gaat het. Gaat het zo snel? Ja, gaat echt zo ja. snel. Maar als ik u dan beluister, dan heeft u de komende jaren heel wat werk. Ik ben bang dat ik, ondanks dat ik met de hut ben... Uh, ja, ik heb een maandag is mijn vrije dag nog ik golven. Maar ik denk niet dat de er heel veel, heel veel meer vrije tijd bij zal komen. Zit u administratie te doen, denk ik? Ja, ja, precies. Goedies. Dank u wel voor Laat een gedaan. inkijk in uh, het schulphulpmaatje-project. Zo, dat was het gesprek tussen Elsbert Grutke en Hans van Dijk. Vorige week, In dit is de dag. Naar aanleiding van uh, het grote aantal mensen wat uh, in de schulden terechtkomt... en het schulpmaatjes project dat helpt die mensen om de boel op de rit te krijgen. Helpen met de gemeente, helpen met formulieren. Helpen ook gewoon een boekhouding op te zetten. En het gaat niet alleen over schulden natuurlijk. Nee, het gaat over, over eigenlijk over hoe die Hans van Dijk dat deed. Hij zei, je gaat om je heen kijken en ja, die problemen gaan gewoon komen. En die mensen hebben hulp nodig. En wij gaan daar vannacht over praten. Ik ben op zoek naar mooie verhalen over mensen die andere mensen geholpen hebben. Dus bent u zelf geholpen uh, door iemand op een moment dat u echt even slecht zat? Of uh, heeft u zelf eens een keertje een helpende hand mogen toesteken? En is er iets heel moois uit ontstaan? Of heeft u een hele grote vraag over vrijwilligerswerk? Of heeft u, uh, een, ziet u nog steeds een drempel om, om toch eens die eerste stap te zetten om het te gaan doen? We zijn er benieuwd naar. Nou, we willen het er graag uh, over hebben vannacht. Dus. Praat u met ons mee en maakt u met ons er een mooie nacht van. Een mooie nacht op 1. U kunt mailen naar nacht.eo.nl. nacht.eo.nl Om dezelfde tijd zal ik even kijken of er wat is. En dan lees ik de berichten voor. U kunt ook twitteren. Dat heb ik ook inmiddels al hier openstaan. En als u apenstaartje de nacht op 1 in uw berichtje vermeldt... dan komt dat hier ook op het scherm. En uh, zal ik dat ook voorlezen als het een beetje leuk is. Maar het allermooiste is natuurlijk het gesprek, het live gesprek. En daarvoor kunt u bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Ik ga eens even kijken wie er allemaal bellen. En wij gaan ondertussen luisteren naar Tina Turner met help. Zo, so, dat was Tina Turner met Help en uh, de technicus zegt heel terecht... dat dit uh, deze nacht alweer de tweede Beatles-plaat is. Want Joe Cocker die uh, zong uh, ook een beatles cover... With a little help from my friends. Die Beatles die vonden het blijkbaar ook heel belangrijk. Nou, wie weet dat Paul McCartney vannacht ook nog wel even belt. Ik heb aan de telefoon Beppie uit Rotterdam. Ja, Goede nacht. Goedenacht. Goedenacht. Kan je een klein beetje beter in de horen spreken? Want je klinkt een beetje zacht. Oké. Okay, ja, ik dit is heel Albert. veel beter. Ik krijg ook Bert. Oh, je ligt op bed, joh. Ja, ik ben ernstig ziek, maar ik ben nog uh, steeds bezig met vrijwilligerswerk. Ja, joh, wat doe je dan? Ik doe uh, ja, ik zit uh, aan een politieke partij, ben ik verbonden. Ja. Ben ik eerlijk geworden. Wat leuk. Afgelopen, afgelopen weekend toevallig, of niet? Nee, nee, nee, nee, oh. nee toevallig niet. Dat okay. is al heel lang. Ik had hey. eigenlijk daar moeten zijn bij dat weekend. Oh. Maar ik ben rolstoelbehoeftig. ja. Maar ik ben nu op het ogenblik. ben ik een halve wijk feest aan het organiseren. Ja. Met allerlei partijen, met de vrienden van me. Ja. Die gaan het uh, voor mij. mij helpen om dit. Uh, streven te doen. Ja, dus jij ik hebt het idee. Je hebt het idee om een mooi feest te gaan organiseren ja, en ja. andere mensen die helpen je daarbij. Ja. En het gaat hartstikke goed. Ja? Ik heb heel veel sponsors. Wat mooi wat voor sponsors zijn dat, is dat allemaal geld of is het ook heel praktisch? Nee, heel praktisch. Uh, er bood uh, een, een brasserie, mijn vanmiddag, zomaar even 20 kilo, uh, spare aan. dan, kant en klaar. Spare -rips. Ja, spare -rips. Dus er wordt gebarbecued op dat feest? Ja, er wordt gebarbecued een uh, uh, uh, uh, uh, sportschool houden, 100 euro. Mijn woningbureau, zeg. Dat heb je tussen de uh, 200 en 500 euro, kan je rekenen. We vinden het fantastisch. Wat leuk, joh. Ja, hoe kan je het doen? Ik heb gezegd, het heet mijn uh, feest. En het is serieus. Ja. is een verbroederingsfeest. Een verbroederingsfeest? Om alle culturen een beetje bij elkaar te krijgen... Ja. Want uh, in Rotterdam is het nogal. Uh, ja. Ze moeten die niet, die kleurtje niet, dat kleurtje niet, zo schuiltje niet, zo dingetje niet. Ja. En uh, ik ben niet zo mens. Ik, uh, ik vind het heel belangrijk. Je vindt het heel belangrijk. Maar ja. Wat voor een wijk is het waar je dat feest gaat organiseren? Ja, ik woon in Kraling-Krooswijk. Oké. Okay. Ik schaam me er niks voor hoor. Nee, nou, uh, ik tof, het niet zou toch? vorig jaar een tuinfeest worden in de binnentuin bij mij. Ja. Ik zit al een verzorgingshuis. Iedereen mag weten wat ik ga. Ja. De wereld is van mij. Ja, ja weet maar, waarom, maar, maar ik, dat Betty, weet waarom dat... ik dat zeg? Nou. Ik ben in de laatste fase van mijn leven. Ja. Dat weet ik sinds drie maanden. Oh. En dus. Je haalt alles eruit wat erin zit? Ja, ik haal alles eruit wat erin zit. En ik zou het in de tuin doen. Ja. En, maar dan mochten we weer niet aan de overkant mensen meevieren. Want daar wonen Marokkanen, er wonen Surinamers, er wonen dit, wonen dat. Ja, ja kan niet, jongens. Dat mocht niet van het verzorgingstehuis? Of mocht dat nee, niet van, ik woon niet in een verzorgingstehuis. Oh. Ik woon nog steeds om mezelf. En je wilde de binnentuin van het verzorgingstehuis gebruiken? Ja, dat mocht. Dat is ook onze tuin. Ja. En het verzorgingstehuis... Mag er niet in, want wij betalen de huur. Oké. Okay. Snap je? Maar waar ga je dan nu het feest organiseren? In het park achter ons. In het park? Ja. Dus dat gaan we vieren, daar. Ja. En het uh, moet 25 juni plaatsvinden. Wat leuk. Ja, we vinden het leuk. We vinden het broodjes, ja, Klootwijk, Albert Heijn. Uh, uh, iedereen sponsort me. En, ben... uh, maar, maar je maakt het best wat persoonlijk, hè? want iedereen sponsort jou. Ben jij uh, een soort moeder van de buurt? Uh, kent iedereen jou, Beppie? Wat zeg je? Kent iedereen jou in de buurt? Ja, ja. Ik, ben, uh, ik vind het heel erg. Uh, ze gaan een gezondheidscentrum uh, maken achter bij mij. Daar ja. hebben uh, bovenlagen uh, appartementen. En onderen komt huisarts. Dus zit zitten uh, Ja. Uh, yeah. De bloedprikpoint, weet ik wat er van alles komt zitten. Daar heb ik met een wethouder heb ik de eerste paal overeis. Oh joh, dus je bent echt een, uh, jij bent een bekend en jij hebt nu gezegd: wij moeten een feest hebben met elkaar. Ja. En jij hebt ook wel allemaal vrijwilligers daarbij opgetrommeld om dat uh, ja, van elkaar allemaal. te krijgen. Ja, allemaal. Mijn fractie, die gaan me helpen. Ja. En uh, het verzorgingshuis leeft, levert uh, de kok. En uh, ja, die ouderen worden ook natuurlijk, die nooit iets hebben. Die hele ouwetjes, ja. die worden er ook bij betrokken. Dus we gaan er gewoon echt een feest maken voor mensen hier. Klein en rood, ja. maar absoluut alle culturen. Wat leuk. Dan en krijg je ook gaan... uit die culturen nog een beetje hulp? Uh, die weten we nog niet. Wij gaan uh, volgende week gaan we de flyers gaan we afdrukken. Ja. Dat wordt ook gratis gedaan. En die worden in de bussen gedaan, overal. Maar moet je die mensen er ook niet een beetje bij betrekken dan? Nee, nee, dat doen we niet. Wij organiseren het. Wij gaan er wel bij betrekken, tuurlijk. Er komt ook een zure naamse mevrouw. Die komt bakker uh, verkopen. En ik bedoel, het komt goed. Ik weet het zeker. Er is zoveel potentie. Er zijn uh, winkeliers die zeggen, daar hebben wij op gewacht. Eindelijk, er wordt een, uh, iets in, in, in de wijk georganiseerd. Er wordt, ja... Kom goed. Het ik, komt goed. Ik, ik ben nou, heel blij. Nou, wat fijn, joh. Wat leuk. En dat geeft je volgens mij ook nog energie om er snel s'nachts nog over te gaan bellen om te gaan vertellen wat je allemaal voor leuks gaat doen. Ja, dat moet. Nou, mooi. E, e, voor al wat deze meneer daarvoor zei, hè. Ja. Ik. ik, ik het maakt mij zo gelukkig om voor mensen daar te zijn. Uh, niet nu, hè. Ik, ik, ik heb in Zuid-Afrika gewerkt, voor Mandela. Ik, ik heb in de Pauluskerk, in clubhuizen gewerkt, in verzorgingshuizen. Vrijwillig, meneer. En dat heeft mij zo rijk gemaakt. Geld is niet belangrijk, ja, voor het leven. Maar mensen om je heen en daar iets voor te doen. En dan die glimlach. Ja, ze bij te staan, hulp te bieden, nou, het is van onschatbare waarde. Nou wat, ik vind het een mooi, mooi verhaal. En Bebby, als je nog vrijwilligers nodig hebt, dan moeten ze gewoon op straat even naar jou vragen. Dan komen ze wel bij jou terecht, of niet? Mogen ze? Ja. Mogen ze? Oké. Okay. Had, straks had ik in het andere programma, had ik iemand en die mevrouw die me mijn adres hebben. Maar ik, kon, ik ken dat niet op de radio, Nou, maar, maar dat denk... wil ik niet. Kijk, want ik ben heel behoeftig, hè. Ja. Ik kan niet meer lopen. Ik zit in een rolstoel. Ja. Dit risico mag me niet lopen, hè. Nee. Maar ik denk dat als die flyers eenmaal rondgaan, dat ze je dan wel weten tuurlijk, te vinden. Tuurlijk, En ik had, een, ik, maak, ik had een oproep aan haar willen geven. Oude kerstkaarten. Oude kerstkaarten recycle ik nog. Dat kan ik oh. nog net doen. En die verkoop ik voor Kika kinder voor ons. Oh ja, maar ze hebben het niet willen doen. Ik moest de adres opgeven in de radio. En dat wou ik absoluut niet. je geen zin in. in. Nou, dat hoeft hier ook niet te gebeuren, hoor. Dat komt wel goed. Hé, hey, Beppi, ik ga even na naar de volgende ga bellen toe. Op. Maar bedankt voor succes, je mooie verhaal. Succes. Oké, okay, bedankt. Doei doei. Ik heb, um, ik heb volgens mij een hele andere kant van het verhaal um, aan de andere lijn. En daar heb ik Arnold. Goeienacht Arnold, ben je er nog? Ja, je bent er nog. Jij wilde ook iets zeggen over het onderwerp uh, hulp geven aan elkaar. Nou, tenminste wil ik even uh, zeggen van heel mooi uh, wat uh, de vorige persoon zei. Ja, wat vind je er even mooi aan? Geen, uh, geld is niet belangrijk, maar mensen om je heen, uh, inderdaad. Ja. Ik, uh, ik zit helemaal in mijn eentje uh, in Friesland. Na ja. een gebroken relatie en in een leeg huis. Ja. En dan loop je tegen, tegen, tegen muren op van bureaucratie, van gemeentes en zo. Maar eens even, even, even, want een heel verhaal krijgen wij nu natuurlijk. Uh, jij hebt een, uh, je relatie is, is, is gestopt. Is dat al lang geleden gebeurd? Uh, vorig jaar. Vorig jaar. En je ja. zit nog steeds in een huis. Ja, nog steeds, ja. En dat betekent dat je geen meubels hebt of dat je geen mensen om je heen hebt. Wat betekent dat precies? Uh, Beide. Ik slaap op een matrasje op de grond en uh, ja. En waarom heb je geen, uh, geen meubels? Heb je geen geld om, uh, om eraan te komen op een of andere manier? Nee, nee. Dus jij hebt echt even, jij hebt echt even de hulp nodig. Wat, wat voor hulp zou je nodig hebben op dit moment? Uh, wat, wat, ja, wat fijne mensen omheen om uh, ja, zeg maar een vriendenkring op te bouwen, sociale omgeving. En, en ja, lang dan komt van de een komt het ander. En hoe bedoel je dat? Van het een komt nu het nu ander? merk je gewoon hoe, uh, hoe eenzaam je bent eigenlijk. Ja. Ik ben heel vroeger, toen ik nog bij de werkte, ook vrijwilliger geweest. Om mensen rond te rijden in rolstoelen en dagjes uit. En, ja, nu ben je zelf, zit je in een leeg huis. En dan, dan ga je dat soort dingen terughalen. En dan denk je: van ja. Ja, dan krijg je een diepe zucht. Hoe, uh, wat, zou, dat, wat zou het eerste zijn waar iemand jou heel erg goed mee zou kunnen helpen? Nou, een goed gesprek. Een goed gesprek. Een telefoontje. En, en, en, ja. Dat je weer een beetje, zeg maar, in de, in de maatschappij. Uh, dat, je ja. dat, dat je weer een beetje meedoet. Want je hebt op dit moment ook geen baan meer? Uh, momenteel niet, nee. Nee, nee. Dus dat zijn. Uh, uh, maar het is, dat is toch wel opvallend, hè? Dat jij zegt. Ik, ik, ik hoef niet direct een baan en ik hoef ook niet direct een huis vol met meubels of een, een tas met boodschappen. Ik wil gewoon eens even een praatje maken en eens even een beetje, een beetje aanspraak hebben. Ja, van, ja, van de een komt het andere. En, want en jij denkt. Hm, ja, Iedere dat... ieder mens weet gewoon van uh, ja, zijn eigen kwaliteiten. Uh, en ik ben gewoon van, van overtuigd dat het allemaal wel weer komt. Maar ja, je zit gewoon in zo'n dip. En ja. Heb je er zelf wel eens over nagedacht om uh, de stoute schoenen aan te trekken en uh, naar een vrijwilligencentrale toe te gaan? Of, uh, of weet ik wat? Ik ben zelf, uh, dat mag ik eigenlijk misschien niet vertellen, ik ben zelf betrokken bij Stichting Present, ook een organisatie die veel met vrijwilligers doet. Ik heb er wel eens ja, manier, we over uh, nagedacht, maar ik dacht van ja, ik heb op dit moment zelf niks te bieden. Dus ja dan, dan, ja, dan ga je toch minder. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, enthousiast. Ja, straal je toch uit. Ja. Als je zelf niet lekker in je vel zit. Maar, uh, uh, want je zegt echt dat je helemaal niks te bieden hebt. Maar een verfkwast kan je toch wel vasthouden, denk ik? Of vind je dat ook Sorry, lastig? Dat verstond ik niet. Nee, ik zeg van, en, ik bedoel, jij, jij zegt zelf van, nou, ik heb helemaal niks te bieden nu. Maar misschien, een, een verfklus, dat zou misschien toch nog wel moeten lukken? Luken, ja. ja, maar zo praktisch kan het zijn. En dan heb je weer een beetje, nou ja, dan heb je weer even een, een, een beetje contact met mensen. Sterker nog, je betekent alweer heel veel voor mensen. Ja, maar ik ben een onzeker type. Oh, joh. <lacht> ja. Dat kan ik niet helemaal vanuit Hilversum oplossingen in Friesland. <lacht> Maar jij hebt dus, het, het is, ik vind het een, ik, ik denk ook gewoon dat dit, dat dit het verhaal is. Jij hebt echt even iemand nodig die tegen jou zegt van, joh, kom op, we gaan even samen iets moois doen. Ja, gewoon even, ja. En dan denk jij dat je weer, als je weer een beetje onder de mensen bent en mensen gaat spreken, dat ook de rest van de dingen in jouw leven weer een beetje op zijn plek komen? Ja, zeker weten, absoluut. Dan komt uh, ook mijn zekerheid weer terug. En, en ja, ik ben gewoon ontzettend onzeker. Ik ben zo, uh, zo vaak geleurgesteld afgelopen tijd. ja. Dus ja. En is dat alleen maar in de relatie geweest, de teleurstelling, of ook nog in heel andere dingen? Ook vrienden, ja. Ja, die je nu in de steek laten. Ja, mensen zeggen altijd van, van uh, als er wat is, dan kun je bij me komen. En uh, ja, op uh, moment supreme dan uh, zijn mensen niet thuis. Nee, joh. Wat, uh, wat verdrietig, joh. Ik, euh, ja. ik, weet niet, ja, ik weet niet, ik kom niet in Friesland uh, zo snel. Maar uh, ik hoop dat er als er mensen zijn die denken: hé, hey, volgens mij gaat het over mijn buurman. of uh, iemand uh, die je op een andere manier kent. dat ze, ze denken: joh, ik moet eens even daar weer mee aan de slag. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Ja. Daar ook, uh, vandaar ook mijn telefoontje. Ja. Heb jij nog iets waar ze je op kunnen, uh, contact met je op kunnen nemen? Ja, maar. Op je Zo, ik denk niet dat we een mobiel nummer... Uh, weet je wat we doen? We doen niet een mobiel nummer. Want dat is natuurlijk weer een beetje too much. Uh, op de radio, denk ik. Want weet jij veel wat je allemaal nog voor een mooie telefoon gaat krijgen dan. Uh, ja. Maar als jij... Uh, uh, mail je mobiele nummer even naar nacht.eo.nl. En misschien dat er wel iemand in Friesland luistert. En uh, als die een mailtje... Als die zegt, nou, ik wil er wel eens even een rondje mee wandelen. En dan uh, probeer ik jullie met elkaar in contact te brengen. Ja, kom ik wel mailen. Oh, je kan niet... Oh, wat een gedoe. Nou, uh, ja, dan bezit ik hier toch met zo'n berg techniek om me heen en ben ik toch nog beholpen. Nou, dan, uh, dan, moeten, we, dan moeten mensen gewoon hun ogen open houden. En uh, als ze jou herkennen, iets met je gaan doen. Nou, ik, ontzettend fijn. Ja, hey, ik wil je bedanken voor je verhaal, Arnold, En dat ja, je, je zo wel. open en eerlijk dat durft te vertellen aan de radio. Vond ik mooi. Okay. Dankjewel. En goeienacht. Goeien Goeie uitzending. Joep. Oké. Okay. Wij, wij praten vannacht dus over hulpvragen. En zoals we van nu al zien, hebben we twee kanten aan de medaille. Mensen die zo hard iemand even nodig hebben, die ze even het setje geven wat ze nodig hebben. En iemand anders die gewoon leven lang ervan genoten heeft om andere mensen te helpen. En zei, nou geld maakt me allemaal niet uit, maar gelukkige mensen in mijn omgeving, daar word ik blij van. Heeft u ook een mooi verhaal over iets met vrijwilligerswerk... of heeft u zelf even hard even iemand nodig... en uh, wilt u graag vertellen wat dat zou zijn? Heeft u zelf een mooi verhaal over uh, mensen die u geholpen heeft? Belt u dan. U kunt dat doen naar 0800-1121. 0800-1121. didn't know what to do i was so caught in misunderstanding Dat was Rumor met Am I Forgiven. Ik heb één beller aan de telefoon. Ik zie alweer twee uh, lampjes knipperen. Je moet er zo even naar dit gesprekje terugbellen. Uh, ik heb uh, Thea Cox aan de telefoon. Goedendag Thea. Goeiedag met mij. Hi, ja. hallo. Jij wilde nog iets vertellen over... de hele praktische kant van mensen helpen die in de schulden zitten. Ja. Ik ben na mijn uh, 65 jaar... ben ik begonnen met vrijwilligerswerk te zoeken. Uiteraard ben ik op een of andere manier aangetrokken om mensen te helpen... die in de schuld zitten. Ja. En uh, ik, in eerste instantie is mijn uh, steek geweest... ik wil mensen helpen om hun stage weer op een rijtje te krijgen. Want ik kwam ook mensen tegen die een post niet meer opmaakten... die gigantisch in de schulden zaten. Ja. En uh, goed, dat is door verschillende instanties op te lossen. Maar wat vaak niet gebeurt, is dat die mensen dat ze in de school zitten, formulieren kunnen invullen... kwijtschelding van gemeentebelasting schelkusten van uh, Rijnland... of ja, verschillende formulieren. Maar die mensen snappen die formulieren helemaal niet. Je zegt, de, de, de formulieren zijn te moeilijk. Ja, ze kunnen het gewoon niet lezen of ze snappen het niet. of dus ze durven het niet. Terwijl ze daardoor heel veel schulden al kwijt kunnen raken. Het gaat soms over, wat ik meemaak... duizend euro die ze niet meer hoeven te betalen. Zo. Ja, kijk, en ik ben er ook niet op mijn eentje opgekomen. Nee. Ik werkwoord vrijwilliger bij de sociale raadslieden in Ja. En ze vulden normaal die formulier voor die mensen in. Ja. En ik heb er ook geleerd van hun. En, maar je kunt voor die mensen ook op die manier heel veel schuld van hun schouders afnemen. Ja, dus simpel met het invullen van, uh, van formulieren. Maar ja, het is niet simpel, die formulier. Oh, nee. Nee, nee, want u, vindt, u zegt van, ik heb, ik heb er eigenlijk, eigenlijk een beetje les in gehad hoe ik dat op een goede manier moet doen. Ja, kijk, ik, ik, hoe vaker je het doet, hoe een je het. Maar kijk, als je zo'n formulier moet in invullen, maar de, kijk, de helft van de mensen die heb zijn buitenlanders, die snappen zo zo, die regels niet. De Nederlanders, toch, Nederlanders die het wel een beetje snappen, snappen ja. het ook niet. Nee. En ze durven het niet. Ze durven niet en, te bellen met de dienst die de formulier heeft gemaakt? Nee, maar die mensen helpen, die helpen niet. Die zeggen gewoon vul het maar in. Ja. Nou, ze worden absoluut niet door die instanties geholpen. Nee. En, uh, en, dus, en, maar wat moeten we nou doen? Moeten we de formulieren makkelijker maken of moeten de instanties helpen? Nou, de gemeente helpen? Moeten, of iedereen moet de formulieren makkelijker maken. Wat dan een tweede probleem is. Uh, wat wij tegenkomen, Dan doe ik het ook bij de sociale en in we meer. Ja. Ja. Uh, die mensen moeten soms, ja, ze moeten drie maanden van hun laatste uh, betalingen bij de bank meegeven. Ja. Nou, de meeste banken geven geen betalingen meer. Hoe moeten die mensen daar aan komen? Geen betaalbewijs meer. Oké, okay, geen rekenafschriften. Uh, dus ja, zijn, regels... ze stellen allemaal regels die er gewoon heel moeilijk aan te voldoen is. Ja, nee, het is ook niet te doen. En volgens de andere papieren die ze allemaal moeten meespelen, sturen zijn soms tot ik 19 uh, kopieën moet meesturen sturen van alles wat ze... Nou, en ik denk van... Ja, de gemeente als ze een knop induwen of een andere instantie... weet daarvan van hun gegevens al. Waar moet al die kopieën mee? Yeah. En dat maakt voor die mensen ook niet makkelijk om uit hun schulden te komen. Dus dat zou... Met angst om al die formulieren in te vullen, ja. Ja. Yeah. Terwijl het hen wel in hun schuld kan helpen om al die formulieren... Want het kan best per persoon duizend ja. euro per maand, per jaar schelen, tot ze minder hoeven te betalen. Maar hoe, hoe gaat het dan als u, dat, uh, als u mensen daarbij helpt? Want gaat u dan naast ze zitten en zegt hij van nou, eens even kijken wat er allemaal uh, mogelijk is. Weet u dat allemaal, wat er allemaal mogelijk is? Sorry, ik versta even niet goed. Ik, ik vroeg me af hoe dat dan gaat, hè? U spreekt dan iemand uh, die, uh, die hulp nodig nee. heeft. En, uh, nee, ik, uh, en dan denkt hij van nou, volgens mij komt hij naar van dit en van dat en van zo. U heeft een ja, hele ja. lijst in uw hoofd wat er allemaal mogelijk is. Ja, ja. En is dat ook nog per gemeente verschillend? Ja, het kan per gemeente verschillen, ja. Oei, dus je moet er ook wel even een goede studie van maken om het door te krijgen. Nou, kijk zo'n goede studie maak ik niet, want kijk die formulier vul ik in... Ja. bij de sociale raadslieden. En als ik een probleem heb, ga ik even naar een van die sociale raadslieden toe... en zeg van, ik kom hier niet uit. help uh, me even. Ja, ja. Ik, ik ben ook maar een vrijwilliger. Ja. En, maar ik begrijp wel die formulieren, maar ook die massacopieën, daar word je stapel van. Echt, dat is ongelooflijk. Ja. En uh, uh, die sociale raad, is het een bepaalde organisatie waar u voor werkt? Nou goed, het is inderdaad allemaal meer. Maar ik denk dat elke gemeente wel een sociale uh, raadsliedenafdeling heeft. Nee, maar, maar u bent daar als vrijwilliger verbonden aan dat bureau of kantoor, ja. hoe je het noemt. Ja, ja daar ben ik een vrijwilliger. En dat noemen ze de Formulierenbrigade. De, de Formulierenbrigade, dat is toch ja, wat? Ja. Uh, kijk, en die. Normaal zou de sociale uh, raadslid deze formulieren allemaal invullen... maar het kost ze zoveel tijd. En die ja. tijd dat zij die niet aan de formulieren hoeven te besteden... kunnen ze die besteden aan andere belangrijke maar, dingen. Maar nu komt u natuurlijk in uw praktijk ontzettend veel van dit soort dingen tegen. U, u, u, nou, u weet zo'n beetje het, elk het. formulier wat er, wat er is in de HLM Meer. Ja. Gaat er dan ook nog eens een keertje een briefje naar de gemeente toe... Uh, waarin de vraag wordt gesteld... jongens, waarom is het allemaal zo bar ingewikkeld gemaakt? Nou, ik niet... Dan nee, ik ben U bent vrijwilliger, maar dat, het af zou wel goed zijn als zo het zou gebeuren. Ja, ja, nee, maar goed, we praten er wel af en toe over. Ze, maar het is mijn taak niet. Het is de taak van de sociale afdeling tegen de mensen te zeggen. Ik kan dat niet ook over tegen de waterschapbelasting. Even te zeggen, ik kan dat niet wat simpeler. Ja. Maar die mensen snappen niet. En de kopieën die erbij moet sturen, die zijn gigantisch. Ja. En kijk. Maar um, u weet als geen ander waarom het zo ingewikkeld is. Ja, maar dus u bent... heeft daar ontzaglijk veel kennis over. Als ik ja. daarin halen, meer, Als ik dan, dan bij de gemeente zit, ik zou het horen, zou ik dan toch eens even met u bellen. Gewoon om even te weten van joh, waar kunnen we het nou makkelijker maken? Want volgens mij wil de gemeente het ook wel beter hebben, of niet? Nee, nee. Nee, nee denkt u nee, dat de gemeente, de gemeente... het bewust op afstand houdt? Nee, kijk, uh, uh, ja, het is een simpel dingetje. Ja. Uh, die mensen moeten heel veel kopie meespelen, meesturen. Ja. En uh, het kost gewoon voor het zegels. Uh, Sorry, wat zei je nou als laatste? Met zegels? Wat zegt hij? Ik verstond uw laatste woord niet. Nee, maar die mensen moeten... heel veel kopieën op, ja? nummer, ze hebben het geld al niet. Nee, over de postzegels, ja. ja? Over de postzegels, ja. ja. En uh, vroeger had de gemeente een antwoordapparaat. Kostte niks. Nee, nee. Maar wij weten het antwoordapparaat nog... Of tenminste het antwoordnummer... Nog van vorig jaar. Dus we sturen nog steeds de kopieën via dat ja, antwoord. Ja, het antwoordnummer. En dan hoef je geen postregels te betalen. En ik denk dat de gemeentehaler meer geen uitzondering is. Ik denk dat heel veel gemeenten zo is. Ja. Maar gewoon de formulieren die mensen al moeten invullen, als niks van snappen en ook nog zoveel kopieën erbij sturen, dat is. Dat is... Voor mensen die al in de problemen zitten door hun financiële problemen en. En een puinhoop is, die snappen er echt niks meer van. Nee. Nou, ik wil u bedanken voor uw verhaal. Ik vind het... Uh, het is toch, uh, toch. Als je vrijwilliger bent, kom je toch ook op dit soort sporen terecht... dat je, dat je ziet wat er, wat er zo vaak ga, misgaat in de praktijk. Dank u voor uw verhaal, uh, mevrouw Cox. Oké, okay, dank u wel. En ik wens u nog veel succes met het mooie werk wat u doet. Dank u. Bedankt hoor. Dat was mevrouw Kok. Zij me meer en zij helpt mensen met formulieren invullen. En zij komt er toch achter dat dat vaak zo ontzaglijk ingewikkeld is. Dus daar zouden zou mensen ook wel wat. Uh, zou zouden gemeenten en andere instanties misschien het ook wel eens wat makkelijker kunnen maken. Wij hebben het vannacht over help. Helpen aan elkaar. We hebben allemaal hulp nodig. Misschien heeft hij een mooi verhaal over vrijwilligerswerk. Doet hij dan uh, een belletje naar ons. Dat kan naar het nummer 0800 1121. 0800 1121. Thank you for being a friend Travel down a road and back again Your heart is true Never be. Dat was een hele vrolijke plaat. Thank you for being a friend van Andrew Gold. Ik uh, krijg allemaal mensen aan de telefoon die uh, te doen hebben met Arnold... die in een leeghuis in Friesland zit... omdat zijn relatie uh, net op de klippen is gelopen. Uh, ik kreeg net een goede tip van Evert. Die zei, je moet even de tijd nemen om bij de pakken in te zitten. En schrijf alles op, neem de tijd om te verwerken. Dat is hard nodig. In het anders gaf de tip, probeer eens een wijkverpleger op de, aan het jasje te trekken. Nou, er zijn veel mensen betrokken bij Arnold, dat is mooi. Um, wilt u ook mee praten over hulpverlening en mooie vrijwilligersverhalen? Belt u dan uh, naar 0800 1121. Na het nieuws gaan wij daar verder over praten. Nu eerst naar het journaal.